Een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS Journal. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Beverwaard... zijn vanavond twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een geparkeerde auto voor een woning. Vanuit een passerende auto werd het vuur geopend... met volgens getuigen waarschijnlijk een automatisch wapen. De slachtoffers zijn van Antilliaanse afkomst. Een aantal kogels trof de woning. Daar was op dat moment iemand aanwezig, maar die raakte niet gewond. Heineken en Gillette, sponsors van tv-programma Voetbal Insight... willen een gesprek met de leiding van RTL. Aanleiding is de commotie die is ontstaan... over uitspraken van analisten Johan Derksen en René van der Gijp. Sylvana Simons riep adverteerders gisteren op zich terug te trekken... omdat de uitspraken racistisch en homofoob zouden zijn. Volgens RTL gaat Voetbal Insight niet te ver. De Verenigde Staten dreigen met sancties tegen landen... die morgen bij de VN een Palestijnse resolutie steunen. De Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël wordt in die resolutie afgekeurd. In een brief aan de lidstaten schrijft de Amerikaanse ambassadeur bij de VN dat hij elke stem zal noteren. De Palestijnen en de Turken zijn boos over de opstelling van de VS. Ze spreken van intimidatie. De Rotterdamse burgemeester Abu Talib heeft een uitgaansgelegenheid in zijn stad gesloten... na incidenten met vuurwapens en explosieven. Bij Club Blue schoten onbekende afgelopen nacht zeker 16 kogels af op de deur. Vrijdag werd er al een handgranaat gevonden... en in september was er ook al een schietpartij bij Club Blue... dat plaatsbiedt aan ruim 2000 bezoekers. Een 24-jarige man werd toen in zijn been getroffen. PSV heeft de kwartfinale bereikt van het toernooi om de K.V.B. beker in Eindhoven werd VVV Venlo met 4-1 verslagen. Bij de rust stond het nog 1-1 gelijk. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt en nevelig. Plaatselijk kan er wat motregen vallen. De minima liggen rond 7 graden. Morgen is het opnieuw grijs met soms regen of motregen. Smiddags wordt het 8 tot 10 graden. Ook na morgen blijft het zacht. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat het vast op de A1 richting Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd. Tussen Barneveld en Hoevelaak is de weg afgesloten. A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Drie kilometer door werkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie. It's Christmas no need to be afraid. Christmas time, we let it light and we banish it. Ja, zo zijn we weer aanbeland bij het, bij het tweede uur. En uh, ik geloof dat er koffie aankomt. De tijd vliegt. En eerlijk... Time flies when you have coffee. Zeker. Dankjewel. zeggen ze dan. Ja. Maar uh, het is, uh, net wat ik zeg, het, uh, het tweede uur alweer. En het gaat zo bliksemsnel. snel. Ik heb er uh, nog wat verzoekjes staan. Er staat er eentje, die staat, uh, die staat klaar. En uh, ja, misschien heb je ervan van gehoord, misschien heb je er niet van gehoord. Uh, uh, er bestaat op Facebook een, uh, een challenge... En uh, ja, de, de, de captain ervan... nou ja, goed, dat, dat ben ik dan. Ik ken er ook niet aan noem. En uh, de, iedere keer zet ik er een uitdaging op... van, van wat, wat weet je van, van rock, wat weet je van blues... wat weet je van uh, de havenzangers. Geen idee. En uh, daar, uh, daar zitten een heleboel luisteraars bij. En eentje ervan, die, uh, die heeft een... Uh, of, ja, ik heb er eigenlijk twee. Uh, daar gaat er gaat eentje naar fase toe... en eentje naar Vlaardingen. En Vlaardingen, even wat later in die uur... Um, maar dit nummer, dat, uh, ja, dat ze zeggen gewoon van, uh, hier zetten we, dat vind ik wel leuk hoor, dat ze zeggen van, hier zetten we serious request voor zachter. Nou, dan moet, dan moet het toch wel een heel bijzonder nummer zijn. Ja daar komt ze hè? Remelen, rampelen. The Christmas All for Christmas. Dat is ja, Mariah Carey. Uh, het is ook een nummer. Dat is, een, uh, dat, is, dat is gewoon niet stuk te krijgen. En je hoort hem uh, helaas uh, ja, altijd. En, en weet je wanneer ik, wanneer ik hem draai. Dat ik dus zeker weet dat ik hem nergens anders hoor. Dat is gewoon op het strand. In juni. Ja. Dan hoor je hem ergens anders. Maar het is wel een nummer. Ik denk dat de, de plaat wel redelijk grijs gedraaid is. Ja, ja nou dat, dat kun je wel zeggen. Dat geldt trouwens ook voor, uh, voor uh, het volgende nummer. Eigenlijk, ja, eigenlijk zeg ik, van, doe het zelf maar. Want jij hebt het nummer aangevraagd. Wat heb je met het nummer? Ja, het is gewoon een, uh, een prettig nummer om te luisteren. En ik vind hem ja, misschien nog wel beter dan, uh, dan het, vorige, uh, het voorgaande nummer. Oh mijn god, nou dat wordt wel heel erg moeilijk. Ik, uh, <laughs> ik ben benieuwd, we starten mee. Komt-ie. Er wordt gebeld, jongens.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 Uh, Sunday at Christmas van Stevie Wonder en deze, uh, ja, van de Soul Christmas. En, uh, ook daar, alleen daar al kan ik een, een uitzending over maken als ik zou willen. En, en uh, ja, maar ja, goed. Twee uur is maar twee uur. En uh, eerste keer zag en tweede keer zag, Dan nou, houdt het ook op. Dat was Wintersong Sarah McLaglen. En uh, dat is ook een echtse nummer. Die, uh, ja, die, die, die hoor je eigenlijk nooit. Alleen bij wel, ja. ja alleen bij Bruis. Dit is een verzoekje. En het komt helemaal uit Vladingen. Dus voor alle mensen van de challenge. Prettige feestdagen, wordt erbij gezegd. En uh, hier komt-ie. It's winter fall, red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoke in chimney tops. Am I dreaming? Feeling, am I dreaming? Am I dreaming? Ja, het mooie geluid van Freddie Mercury en het blijft mooi gewoon. Het is Christmas. Ja, wie is dit? Baby, please come home. Gokje. Hey, you too? Hoe is het mogelijk dat je dat weer weet? Het is onbegrijpelijk, maar het, het, die herkenbare tune, ja. daar komt ie Ja, en, en toen was het in één, keer, in één keer weer stil. En waarom is het in één keer stil? Nou, uh, ik zag een, een nummer en uh, ik had een nummer gevonden. En <laughs> daarna was ik uh, ja, was ook weer weg. Maar ik ben een beetje, een beetje afgeleid door, uh, door een collega uh, van, uh, van ZFM. En ja, dat dus onze jongste is dat. is dus onze ketel Binky. En uh, ja, ik noem geen namen. Thomas de Jong. zal ik niet doen. Als jij een plaat aan wil vragen, je zult er echt moeten bellen, denk ik. Want uh, het is tenslotte kerst. Shirt and a Santa hat You put the X in Christmas We Snuggle up like a polar cat You put the X in Christmas Santa's sleigh will dab to the ground The moment that you are around Come over here, go, Food away business Let's put the X in Christmas Can again gain and then a hoodie? Up, you booty the X in Christmas. Silver bells jingling non stop. You booty the X in Christmas. The dress glowing like an open fire. You're the present girl that I desire. Come over here, girl. Food away business. Let's book the X in Christmas. Ja, en met een kleine uh, Little Bit Big Band uh, komen we alweer, uh, ja, met het volgende nummer. En het volgende nummer, dat is ook een verzoek, jongens, we blijven aan de gang. Uh, mensen uit de Challenge, uh, ik vind het prima dat jullie verzoekjes uh, aanvragen, maar doe het de volgende keer dan een smers. Weet je wat, doe het uh, morgenmiddag allemaal maar eventjes, dan uh, is het weer voor de kerstuitzending voor volgend jaar, denk ik. En uh, Thomas, jong vriend, bel nou eventjes, want uh, daar krijg je een plaat, jongen, daar krijgt de paard de van. Ja, ik onderbreek natuurlijk nooit een nummer, zeker niet van Sleet... maar uh, beste luisteraars, het wonder is geschied. Het is hem, of het is oh, hem niet. Uh... Wie hebben we aan de lijn? Het beste paard van Stal, heb ik begrepen. Ja, dat is onze ketel Binky, is daar. dat is een diertje in de dop... maar die gooit was goed, werkelijk, niet te geloven. Maar we hebben het niet over hem, want dat hoort je allemaal. En... Goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, dat ben je. Ja, ja. Uh, u gaat door voor de koelkast, of zeg je van... nou, uh, doe maar niet, ik heb liever wat anders... Ja, ik uh, kom liever voor een uh, verzoeknummertje. Een verzoeknummertje? Jazeker. Oké, okay, nou ja, uh, doe je dat omdat, uh, omdat, uh, omdat je vindt dat uh, Lewis Hamilton uh, de beste Formule 1 rijder is? Of, um, nee, nee, nee, nee. Dat nee, niet, nee, hè? Nee? nee. Uh, nou ja, vertel het maar. Uh, goedenavond, goedenavond trouwens, goedenavond. Goedenavond. Ja. Zit je nou alleen te luisteren of uh, de hele familie? Nee, alleen. Ah, jongen. Moet jij niet naar de ijsbaan? Nee, ik niet. Oh. Nee. Oké. Okay. Maar, maar jij, maar oh goed, ik, ik hoor het alweer, je hebt microfoonvrees. Uh, hoe is het mogelijk? Jij en microfoonvrees. Thomas, hoe kan dat, vriend? Ik heb geen idee. Je hebt werkelijk geen idee? Nee. nee, ik, ben er niet, nee. ik ben er niet gewend van jou. Maar jij, had, uh, jij doet zoveel moeite om ons te bereiken en... Uh, ik heb het drie keer geprobeerd te bellen. Ja, maar het is knetter, knetter, knetter, knetter knettergek. Knetter druk bedoel ik, druk. Dat snap ik, dat snap ik. Ja, ja. Maar nou, nou had jij een, een verzoeknummer? Ja, klopt. Ver van? Navidad. Van wie is dat? Uh... <lacht> Kijk, als je dat nou weet, dan zeg ik, weet je wat, ik draai een voor je, maar nee hoor. Nee, ik plaag je. Als je zoveel moeite gedaan hebt om, uh, om, om, om dit te doen, dan, uh, dan zeg ik gewoon van, uh, ja, ik draai een voor je. Verlies, navidad van José Feliciano. Die bedoel je? Hè? Ja. Nou, hartstikke mooi, jongen. Hoe gaat het verder? Ja, goed. Met je radioprogramma, ja. Sam for Jong, nog steeds goed? Nou ja, dat is uh, even een tijdje is dat wat rustiger. Ja. Maar ik ben bezig voor volgend jaar weer een, uh, opnieuw te beginnen. Jongen, ik, st st andere... ik steun je, dat weet je. Ja, ja, ja, ja dat weet ik. En we gaan zelf weer <laughs> over de tafel dansen. Oh, oh zeker <laughs> weten. Ja, hoor. Ja, ja, ja, dat gaat zeker gebeuren, <laughs> ja. jongen. <laughs> nou nee, goed. Thomas, ik ga het nummer voor je draaien en in ieder geval goed. hartstikke fijne even gebeld op jongen. Super, Geniet ervan. Dankjewel. Goed zo, hoi. Fijne avond. Welde, hoi. Año y felicidad, feliz Navidad. Ja, nou Thomas de Jonge, ja, ja, ik heb jou, uh, ik heb jou uh, behoorlijk gematst. En uh, hebben we het nog niet eens gehad over, uh, over bitterballen en zo? Hebben we het niet over gehad? Nou, er zit er al eentje zit, al, zit maar aan te kijken. Bitterballen, doen ze dat bij, uh, bij CWM? Ja! Uh, denk ik wel, af en toe, soms wel eens. Maar ja, goed. Ik heb weer een verzoekje klaarstaan, uh, mensen, want uh, het gaat gewoon door. En ik heb deze, had ik eigenlijk in het eerste uur willen draaien, alleen ja. Druk, drukke drugs. Volgens mij is hij de, de hele tijd al bij, hoor. Echt waar? Ja. Oh, maar draag je hem bij je. Rudolph the Red-Nosed Reindeer Had a very shiny nose And if you ever saw it You would even say it blows All of the other reindeer Used to laugh and call him names They never let poor Rudolph Join in the reindeer game Then one for Christmas Eve Santa came to say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 Came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, and they shouted out with glee. Rudolph, red-nosed reindeer, you'll go down.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 Band 8, Do They Christmas Time. Dit is 1984 versie. In uh, 2010 keer geremixt. En ik persoonlijk vond toen... Uh, ja, de glans was er een beetje af. Uh, Dat vond ik wel erg jammer, eigenlijk. Ja. Wie ben ik, hè? To the shepherd boy. En het brengt ons alweer op kwart voor tien. Jawel, nog vijftien minuten en ze zitten erover op. Het is werkelijk niet te geloven. Twee uur, het is niet genoeg. Ja. En dan denk ik wel eens dat ik veel van kerstmuziek weet. Maar ik heb er nog eentje bij me zitten die, die, die, die verbaast me werkelijk. Want die komt met nummers dat ik zeg van... Mijn god, hoe kom je erbij? Denk ik dan, hè? Ja, hoe, dat, dat heb je wel eens. Hoe kom je erbij? Maar... Hoe kom je erbij? Hoe kom je nou in één keer zo van... Want ik bedoel, ik heb 27 uur aan kerstmuziek staan... en jij komt met een nummer, die had ik er niet bij staan. Hè? Vind ik toch dat je zegt van... Hm. Jammer. Spijtig, maar ja, het blijft toch uh, een nummer wat ik wel vaker hoor. En ik denk dat als jij dit straks hoort, dat je wel denkt. Van dat nummer net kennen. Die, die heb ik even gemist. Ja, nou ja, uh, we wachten. Als er maar geen trompetten in voorkomen, dan vind ik het goed. Nee, hè? Nee, hè? Yeah. Hey, Mr. Churchill comes over here to say splendidly.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 Take a hand, can you stop? en dan, dan, dan zit ik hier een radio te doen en, en ik begin zo over, over, ik zal geen reclame maken, maar Macroketten, dan denk ik, dan denk ik van oh, waarom, waarom, <laughs> waarom? waarom, waarom ben ik hier? Why, why, why, why? supervisor, why? <laughs> ja, oké, okay. je luistert nog steeds naar uh, ZFM Zandvoort met uh, de kerstuitzending en uh, even de vraag aan JP, ben je op de ijsbaan geweest hier in Zandvoort? Nee, waarom niet? Ja, Ik ben nog niet uitgenodigd. Oh, je bent niet uitgenodigd? Nee, je zegt Bij deze niet. ben je uitgenodigd. En wanneer gaan ja. we? Nou ja, ik kan straks verleden doen, want ik zal zorgen dat jij die Macroquette niet. Nee, goed. <laughs> nee, maar wat is nou is het, namelijk het geval? Wat is het zo bijzonder aan die, aan die ijsbaan? Het is een, uh, er is een team van uh, Zierfem Zandvoort, een damesteam. Doet voor de eerste keer mee. En het is niet te geloven, ze staan al in de finale. Het is werkelijk niet te geloven. En wat gaan ze doen? Um, is het dansen? Nee, nee dansen nee, dat doen ze volgend jaar. Doen ze dat? Uh, nee, dat heet curling. Curling, maar dan niet gewoon met curling zoals je op de Olympische Spelen ziet. De, ja. Maar dat doen ze met, fluit, met fluitketels. Die zijn verzwaard. Ik heb het vorig jaar of twee jaar geleden heb ik dat gedaan. En jij was geen natuurtalent? Uh, ik heb twee ruiten van een Hema-stuk gehoord. Ja, nee, dus uh, ja, je kunt wel zeggen <lacht> dat ik geen natuurtalent was. Maar uh, die dames, die, uh, het is eigenlijk net als met de dames voetbal. Ze doen veel beter als de heren. En ja, dat gaat we zien. We eigenlijk net zo. En het is toch heel vreemd? Dat, maar uh, heb je zelf toevallig al op het ijs gestaan dit jaar? Dan? Dit jaar? Ja? Uh, vanmorgen nog maar een ijsblokje. Ja, maar dat, maar dat geldt niet, hè? Om daar met je schaats op te staan... vind ik toch ook een hele knappe prestatie. Ja, nou, weet je, ik draai me gauw weer muziek... want dit, dit, dit gesprek gaat wel helemaal naar en zover, jongen. Laten we het maar doen. Ja. Happy Christmas, Julie. So this is Christmas... So this So happy Ja, het komt er op het allerlaatste moment. Komt er even een verzoekje binnen. En uh, ja, nou ja, goed. Maar goed, nou eventjes, heel even snel terugkomen op dat uh, curling wat ik dus, uh, Waar ik dus aan mee heb gedaan. Uh, we zijn gedisqualificeerd. Wij, het... uh, wij deden een gooi naar de prijzen. <laughs> en dat mocht niet. Daar <laughs> nee. knapte de prijzen niet van op. Nee, niet dat je zegt van, uh, van nee. Dat is eigenlijk, uh, eigenlijk best wel jammer. Ja, nou ja, goed. Maar de verwachtingen zijn hoog, dus voor de finale begrijp ik. For, ja, en de dames die doen, die doen het echt die doen het hartstikke goed. Wanneer? Die, uh, Wanneer is de finale eigenlijk? Uh, ik dacht 2 januari of 3 januari. Maar ik vind uh, 2 januari, dacht ik. Heb ik het fout, dan moet me iemand uh, maar eventjes corrigeren. Maar uh, uh, ja, ik, hoop, uh, ik hoop er wel bij te kunnen zijn. Maar ik geloof dat ik dat natuurlijk niet te geloven. Je gaat er niet geloven, avonddienst. Heeft. Ik ben er zo moe van. Laten we kijken of er misschien een uh, ander publiek geïnteresseerd is om uh, de dames aan te moedigen. Ik denk dat dat wel. Uh... De wens is. Ik, ik denk het wel, want die dames die doen het hartstikke goed. En, en je moet helemaal niet raar, kijken als ze volgend jaar gewoon uh, ja, gaan trainen voor de Olympische Spelen, zeg maar. Curling maar dan wat fluitketels. En wellicht kunnen ze dan een slag maken naar het uh, serieuze curling. Ja. Maar laten we beginnen met de finale op 2 januari. Ik hoop het wel. Zo is dat. Ryan en Ryan. Uh, ja, uh, mensen komen er gewoon mee en zeggen... ...joh, draai de nummer eens, want wij horen hem nauwelijks. En uh, dan doe ik dat. Alleen, ja, ik kan hem niet verleden draaien. Want ik heb naar één nummer heb ik dan staan. En uh, Once Upon a Time. Nou ja, moet ik verder dan introduceren? Nee, hè? hoeft niet hè? Volgens mij niet. Nee, volgens mij ook niet. Uh, we gaan naar de, de klok van tien uh, uur. Dat betekent dat de radioverzending echt bijna op zit. Ik wil uh, iedereen bedanken uh, voor uh, het aanvragen van muziek. Niet alleen vandaag, maar de afgelopen week... Iedereen van de challenge en uh, ja een prettige feestwaar wensen. Hoef ik niet, want dat doet iedereen al. En uh, ik wil in ieder geval wel even onze Mr. Kerst, uh, ja JP even bedanken. En, uh, je, mag, je, je mag je wel bekend maken. JP, uh, JP, ja, JP. Jean-Paul, hè, we maar zeggen. Zeker weten. Zeker weten. Zeker weten. Zit je, dan zit je weer ver van die microfoon af. Sorry, zeker weten. Ja, kijk eens, want ik hoor een echo, echo, echo, echo. Goed. Tot de klok van 10 uh, uur draaien we nog eventjes één nummer. Ik zou zeggen, uh, wat betreft uh, de ijsbaan in Zandvoort, gaat al een kijken. 2 januari, dan weet je niet wat je ziet. Nou. Oh. Picking up scales and broken cords.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 Pleasure. Nature's blood went hand in hand with pleasure, with such pleasure